Ook zou het hoofdkantoor van een televisiestation van de oppositie zijn vernield. Wordt in Jemal dagenlang zwaar gevochten tussen het leger en opstandelingen. President Saleh weigert af te treden en heeft gezegd dat hij geen concessies zal doen. Na de splitsing van TNT is het nieuwe aandeel PostNL op de Amsterdamse beurs flink gedaald. De koers was van tevoren vastgesteld op 7,99 euro, maar het aandeel staat inmiddels ongeveer 10 lager. TNT Express, het andere nieuwe bedrijf, staat juist 10% hoger. Voor opening van de beurs was een aandeel TNT Express op 8,61 euro gewaardeerd, maar er staat nu op ruim 9 euro. TNT-topman Bakker denkt dat het aandeel in de toekomst nog verder zal stijgen. We zijn op dit moment in Nederland behoorlijk aan het investeren in de infrastructuur om pakjes verder te kunnen laten groeien. De groei in pakjes die is zodanig dat we op een aantal plekken Behoorlijk vol zitten. Dus we bouwen het op dit moment nieuwe sorteerfabrieken. Ja, en dat gaat, gaat bij post in Nederland voor veel groei zorgen. De totale marktwaarde van de twee aparte bedrijven is iets hoger dan de slotkoers van het niet opgesplitste TNT gisteren. De Nederlandse horeca klimt verder uit het dal. Voor het derde kwartaal op reis is de omzet gegroeid. Het afgelopen kwartaal was de omzet 6,2% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS kwam de groei niet alleen door prijsverhogingen. maar werd er ook een stuk meer verkocht.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 Um, we moeten ook eerlijk zijn, we zijn uh, met de prognoses nog niet terug op uh, een jaar uh, qua omzet als uh, 2007, 2008. De cafetaria's deden het het best, daar groeide de omzet met bijna 8 De omzet van cafés groeide met nog geen 2 het minst. In Den Bosch is een hoogzwangere verdachte uit het ziekenhuis ontsnapt. De 35-jarige Service werd niet permanent bewaakt en kon daardoor gewoon naar buiten lopen. De vrouw werd vorige week in Bokstel aangehouden. Ze wordt ervan verdacht dat ze daar de pinpas van een hoogbejaarde vrouw heeft afgepakt. Op de vlucht reed ze man aan. Normaal gaan verdachten naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen, maar er kon geen vervoer worden geregeld. Justitie ging ervan uit dat de vrouw, omdat ze hoogzwanger was en complicaties had, niet zou vluchten.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 Op de Atiendering richting Den Haag, tussen oost -Werf en Westpoort 2 kilometer. En op de A28-Svolle richting Utrecht, bij Amersfoort 2 kilometer. Alweer een concreet project. Succesvol afgerond door Wildeganse Ontwikkelingssamenwerking. Op naar het volgende, in Ghana. Kom langs op wildegansen.nl en maak kennis met onze projecten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 Radio 1, degids.fm, met Felix Meurlofs. Goedemorgen. Zit u lekker? Kopje koffie erbij? Nee, ik wel. Luister, de kernramp in Fukushima heeft door de vrijkomende straling enorme schade aangericht. Vooral een zee en alles wat erin leeft. Maar zowel eigenaar Tepco als de Japanse regering maken daar niet al te veel woorden aan vuil. Greenpeace wel. Die organisatie maakt hier bekend hoe grote schade precies is. Ik praat met Ike Teuling, stralingsdeskundige van Greenpeace. En we bezoeken Eureka D. Dat is net zoiets als het tv-programma Het beste idee van Nederland. Maar dan voor jongeren van HAVO en VWO. Die ontwerpen samen met bedrijven de meest bijzondere medische snufjes. En wie gaat er dan met de Europa Cup vandoor? Er zijn er trouwens meer van. Sommige mensen kunnen zo goed creatief boekhouden dat ze nauwelijks belasting betalen. Dat moet onmogelijk worden gemaakt, vindt de hoogleraar belastingrecht. Maar juist dat is funest voor ons land, zegt de voorzitter van de Belastingadviseurs. Die hoort het al, dat wordt een joopdebat. En voor de kijkers onder u. Surf naar degids.fm. Maar nu iets anders: de overgang. De leeftijd waarop een vrouw in de overgang terechtkomt is te voorspellen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht, las ik vanochtend in de Volkskrant. Aan de telefoon professor Dr. Frank Broekmans van het UMC. Hij is begeleider van Simone Broer, die over twee weken op dit onderzoek promoveert. Meneer Broekmans, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten om het over de overgang te hebben. Ik start de klok. Ja. De leeftijd waarin die overgang intreedt kan nauwkeurig worden vastgesteld, lees ik. Hoe kan dat dan? Ja, dat kan met behulp van het uh, meten van het anti-Mullers hormoon in het bloed. En als je op een bepaalde leeftijd als vrouw, laten we zeggen, je bent tussen de 20 en de 40, een relatief laag gehalte hebt van het hormoon, dan zul je eerder in de overgang terechtkomen en dus ook eerder de menopauze bereiken. Kan je dat hormoon toedienen, zodat het wordt uitgesteld? Nee, uh, voor zover we weten nu niet. En dat komt omdat als je het hormoon toedient... dat het eigenlijk niet meer in de eierstok zelf terechtkomt... om daar uh, uh, zeg maar de, het, het, het uh, verlies van ijscelblaasjes uh, tegen te gaan. Dus dat, uh, dat lijkt niet mogelijk. Vrouwen die zijn tegenwoordig steeds later met het krijgen van kinderen, dat weet u. En dat verhoogt bijvoorbeeld de kans op een kind met down. En zorgt ook voor hoge medische kosten. En door deze uitkomsten en het onderzoek wat er wellicht gepleegd gaat worden bij vrouwen... zullen sommige vrouwen denken die later de overgang terechtkomen. Nou, ik ga het nog meer uitstellen, want er is nog tijd zat. Ja, dat zou nadrukkelijk niet onze claim zijn voor een dergelijke test. De claim zou duidelijk gericht zijn op het waarschuwen van vrouwen die een korte reproductieve levensspannen hebben... om die uh, ja, de gelegenheid te geven om hun uh, planning van family uh, uh, uh, op tijd uh, te doen. En voor welke leeftijdscategorie is het dan uh, bedoeld? Nou, Eigenlijk zou de test uh, functioneel moeten worden voor vrouwen... die nog tussen de 20 en de 30 zijn. Uh, en die uh, door informatie uit deze test kunnen weten wanneer zij een korte... Fase, zeg maar korte duur hebben van hun vruchtbaarheidsjaren... en die dus daar rekening mee kunnen houden in hun, uh, ja, in hun levensstijl, in hun levenskeuzes... maar misschien ook wel daarmee rekening zouden kunnen houden... in de vorm van de mogelijkheid om ijscellen in te vriezen. En die test zou gedaan kunnen worden in die leeftijdscategorie? Ja, die zouden we in de toekomst in de leeftijdscategorie kunnen doen... zeg maar rond de 25 jaar, dat zou ideaal zijn. Je kunt hem ook later doen, maar dan heeft het natuurlijk veel minder implicaties... voor wat je nog kunt, kunt uh, beslissen. Maar in die categorie is dat hormoon, dat AMH, alvast te stellen. Ja. ja. Dat kun je meten ook uh, zeg maar vanaf uh, de, de jonge meisjesles. Dat kun je dat meten. En dat gaat geleidelijk aan. Er wordt dat minder het gehaald in het bloed? En uh, binnen bepaalde lescategorieën. Uh, kan het hoog of laag zijn. En bij de vrouwen met een laag gehalte. vrees je dus een korte uh, duur van hun vruchtbaarheidsjaren. Is zo'n test, u zegt, in de toekomst uh, verkrijgbaar? Bij de apotheek? Um, ik denk het niet. Ik denk dat die test toch altijd uh, onder medische begeleiding... zou moeten worden geïnterpreteerd. En ook moet worden gekoppeld aan andere gegevens... die je van een individu hebt. Het lijkt me niet een, een test die je over de counter... Uh, zou moeten gaan verkopen. En dit onderzoek uh, van... Mevrouw Roekman, die het erop hoopt promoveren, zeer binnenkort. Alvast de felicitaties. Uh, wilt u die overbrengen aan haar? Ja, dat, dat gaat om Sim, Simone Broer. Ja. Broer, sorry. Ja. Uh, die gaat over twee weken erop promoveren. Dit onderzoek, las ik, moet ook nog een keer worden overgedaan. Waarom eigenlijk? Nou, overgedaan is het niet. Uh, we, we, we zetten het onderzoek voort door ook te gaan kijken... in een groep vrouwen die uh, 25 jaar geleden, zeg maar, uh, bloed heeft laten afnemen... en waar we nu hopelijk binnenkort kunnen gaan horen wanneer zij menopausaal zijn geworden... om de bevindingen in dit onderzoek en ook in andere onderzoeken... die uh, inmiddels gepubliceerd zijn, om dat nog eens te versterken. En als die proef uh, is gedaan, dan kun je de test ook wel gaan gebruiken... Uh, om, uh, om die aan te bieden aan jonge vrouwen. Maar dat, het onderzoek dat deugt, dat neemt u zonder twijfel aan. Het onderzoek deugt. Ja. Dank u wel. Kort en krachtig. Professor Dr. Frank Boekmans. We horen er meer van. Dank u. Het lijkt mij de tune van Nieuwslicht. En dat betekent dat ik ga praten over wetenschap. Verslag weer Jan Peeltje was gisteren op de Universiteit van Twente. Universiteit Twente in Enschede. Het lijkt mij al wetenschap. Waarom was je daar? Ja, daar werd in het kader van de Eureka D, de Eureka Dag... gezocht naar de nieuwste lichting wetenschappers. Of liever nog eigenlijk potentiële Nobelprijswinnaars voor in de toekomst. En? Ja, ik weet niet of ze ertussen zaten hoor, want zo'n Nobelprijs... ja, daar moet je toch wel een enorme staat van dienst voor hebben in de wetenschap. Maar ja, wie weet. Want er waren zo'n uh, 500 scholieren uit het hele land uitgenodigd... om allerlei nieuwe producten te bedenken. En dat waren allemaal jongeren van uh, tussen de 12 en de 15... uit de onderbouw van de HAVO en, uh, en het VWO. En mochten ze bedenken wat ze willen of was er een richting aangegeven? Nee, nee, er was toch wel echt een richting aangegeven. Het waren opdrachten die door echte bedrijven, zoals Philips... en TNO waren bedacht. En dat liep uiteen van een grijper voor een robotarm, een magnetron die barcodes kon leiden, lezen, een gasfornuis dat bijvoorbeeld vanzelf uitgaat als de pan vanaf gaat, eh, of zelfs het bedenken van een nieuwe hartklep was een van de opdrachten. Allemaal opdrachten in de biomedische technologie-sfeer. Technologie nou, en al die producten die werden gedemonstreerd door die jongeren en door een jury, zoals bij het beste idee van Nederland even bekeken. Nou, dit is onze hartklep. En hij is, uh, we hebben een, een, een goed gesprek gehad met onze cardioloog. En uh, toen hadden we erover gehad wat uh, nou het echte probleem is van de hartkleppen die nu al bestaan. En uh, van een biologische hartklep is dat omdat die maar uh, tien jaar meegaat. En dan moet je een tweede operatie ondergaan. En dat is heel riskant, want we hebben gehoord dat dan uh, heel veel mensen overlijden op de operatietafel. Dus daarom hebben we gekozen voor een mechanische hartklep. En we hebben gekozen ook voor dat die van kunststof moet gemaakt worden. Want het ijzer maakt het tikkende geluid waar mensen dus last van hebben. Ik ben Disse Mentink. En ik kom van de OOM klas 3, uit Stadskanaal. Stadskanaal en ja. jullie hebben een hartklep bedacht. gemaakt. Ja. Was dat niet heel erg moeilijk? Ja, het was in het begin wel heel moeilijk, maar we hebben heel veel vooronderzoek gedaan. En we hebben heel goed uitgezocht wat we moesten. En vooral ook het probleem hebben opgezocht wat nou eigenlijk het uh, probleem was van de vorige hartkleppen. Nu zijn jullie allemaal nog heel jong. Ja, pubers ja. eigenlijk. Ja. En dan nog met hartkleppen bezig. Dat is ja. echt wel behoorlijke wetenschap toch? Ja, nou, het is ook wel heel leuk, want ik heb misschien ook geneeskunde studeren. Dus ik vind het heel leuk en interessant om je al uh, te verdiepen. We, wij komen uit Schiedam en wij hebben een uh, hele mooie gijper gemaakt voor mensen zonder arm. Voor mensen zonder arm? Ja, die, die, die bijvoorbeeld door een ongeluk zijn zijn arm verloren. Hebben ze, en dit is dus een soort van prothese. Een prothese hebben jullie gemaakt? Het zijn gewoon allemaal PVC-buizen eigenlijk. En je hebt een touwtje. <laughs> en uh, die, die, die, daar kan je aan trekken waardoor het uh, open gaat. Daarmee kan je bijvoorbeeld een pen vastpakken. En dan kan je ermee schrijven. Je kan door een, uh, blaadje, uh, door een boekje heen bladeren... Allemaal dingen die je met een normale hand dus ook zou kunnen maken. Wij zijn van, het is de tijd. En we hebben een automatische of een handmatige snijmachine gemaakt voor oude mensen. Nou, uh, hier staat hij op de tafel. Ja. Een snijhulp. Ja, dit is, um, nou, het is nu nog kunststof. Maar het uh, moet, moet een mes worden. Ja, en hier ook. En dat je, zeg maar, het idee hebt van een schaar. En dat je dan, hier, wouden hier we nog een bakje in maken. Dat als je iets hebt, dat het zeg maar, zo kan snijden het in het bakje Want het valt. is een plank met er aan de zijkant een mes... en aan de onderkant nog een plankje weer met een mes. Ja. En dan scharniert het op elkaar en dan ja, ja. kun je ermee knippen. Ja. Hoe zijn jullie erop gekomen? Nou, we zijn eigenlijk uh, met z'n allen aan het bijden thuis gegaan... omdat wij niet echt wisten wat we moesten maken. En daar hebben we bepaalde bejaarden geïnterviewd... en het bleek dat heel veel mensen atroos hadden... en die hadden heel veel moeite met snijden. En toen dachten we meteen aan de snijmachine... en dat is uiteindelijk ook geworden. En weer in andere collegezaal wordt er een uh, speciale autogordel voor zwangere dames uh, uitgeprobeerd. Nou, we hebben een riem gemaakt die uh, niet op de buik zit, waardoor het niet zeer doet in de buik. En uh, juist net boven de buik zit uh, vastgemaakt. Omdat we wisten dat bij dit prototype natuurlijk geen dak erbij is gemaakt, uh, hebben we hem zo gedaan dat hij aan de uh, hoofdsteun uh, vast kan uh, zitten. En uh, zo zou het dan goed moeten gaan. Bij een echte vrouw dan zit er nog borsten boven, dus dan zakt hij niet naar beneden. <lacht> ja. En denk je niet dat het een beetje pijnlijk is dan? Nee, want de vrouw zit nog verder rechtop. Zo te horen ging die demonstratie niet al te best, Jan. Nee, nee, nee, inderdaad. Want het model wat gemaakt was, het dus zo'n echt zo'n demonstratiemodel. Dat was een pop. En uh, ja, daar, die schoof dus uh, naar beneden onder die autogordel door. Maar ja, uh, die pop die had dus geen borsten. En uh, zoals je het net hoorde, uh, met echte vrouwen zou het dan wel waarschijnlijk anders gaan. Waren er nou ook uitvindingen waar bedrijven echt iets aan hebben? Ja, dat zou natuurlijk erg leuk zijn als dat uh, zou gebeuren. Want die jongeren tussen de 12 en de 15 die worden vaak nog niet gehinderd door allerlei technische beperkingen. En als ze iets bedenken dan kunnen ze dus hele leuke ideeën opleveren. En uh, Jos Ansink van een ingenieursbureau Demco en uh, Peggy De Kiewit van Philips Research vonden het dan ook uh, hele leuke ideeën tussen zitten. Ja, over het algemeen uh, ja, hebben we ook wel echt nieuwe dingen gezien, innovatief. Ja, wat ik echt leuk vond is dat uh, ja, alle kinderen een hele, of verschillende kinderen hadden een hele andere benadering iedere keer. De ene die ging. Heel erg vanuit uh, vanaf het internet. Die beginnen met googelen naar allerlei verschillende oplossingen. En dus zoekt zijn oplossing, een combinatie van die oplossingen. Maar anderen die beginnen gewoon te bouwen, zeg maar. En uh, ja, die, die bouwen tien prototypes. En uh, de elfde die werkt, zeg maar. Die nemen ze dan mee hier naartoe. Dat vind ik echt... Maar er zat ook echt een gouden idee bij. Er zaten wel wat leuke ideeën bij. Maar ik zie meer wat in de combinatie van de verschillende oplossingen, zeg maar. Voor jullie moest er een grijparm uh, ontwikkeld worden. Voor, voor ja. Een soort robotarm, hè? Ja, er moest een robotgripper uh, ontwikkeld worden. Die bestaat en, nog niet. Uh, wat er nu bestaat, is nog niet. Er zijn er een heleboel van en die zijn allemaal vrij ingewikkeld. En de uitdaging was dus juist om, eh, om toch alles te kunnen pakken met een zo eenvoudig mogelijke grip zeg maar. Dus die eh, eigenlijk voor een kwartje kan maken, zeg maar. Dat zouden we het liefst hebben. U werkt bij Philips Research. U bent eigenlijk altijd bezig met dingen bedenken. Als je dan kijkt naar die kinderen hoe ze dat doen, is dat vergelijkbaar? Um, nou, ze hebben het echt, um, ze hebben ook een zwangere vrouw geïnterviewd natuurlijk. Dus ze hebben ook echt gekeken naar hoe. Um, ja, hoe, hoe die mensen eigenlijk uh, een, een autobeoordel ervaren. Dus ik vond dat, dat is ook wel... de manier waarop dit, dat er normaal in het werkelijke leven ook geresearched wordt. wordt. Er wordt uiteraard wel gekeken naar hoe uh, andere mensen een dergelijk product gaan ervaren. Want daar wordt speciaal voor ontwikkeld. Nou is bij deze kinderen natuurlijk zo. Die zijn nog niet gebonden aan allerlei technische beperkingen of mogelijkheden of onmogelijkheden. Zie je dat dan ook in, terug in de manier waarop dat ze ja, dingen ontwikkeld hebben? Ja, sommigen die, die hebben wel leuke oplossingen, maar het is, ja, het is een beetje een combinatie vaak. De, de, de, ze worden vaak begrensd door wat ze kunnen vinden, zeg maar. Dus ik heb niet echt een, een, een, hoe zeg je dat, een ontzettende stap buiten de, de, de normale ontwikkeling. Out of the box, hè, zoals Precies. dat heet. Out of the box, denken. ik. Dat, dat is eigenlijk niet, wel uh... de bedoeling, want je verwacht dat juist van kinderen op die leeftijd dat die dat misschien makkelijker doen. Maar toch, ja, sommigen hebben de moeite genomen om inderdaad mensen te interviewen... of eventueel aan hun moeder te vragen hoe zij dat destijds ervaren hebben. Dus ze hebben zich er zeker wel in verdiept. Nou zit u alle twee ook in de techniek. Herkent u zichzelf een beetje terug in uh, hoe u vroeger was? Uh, ja en nee. In, in mijn tijd werd het nu eigenlijk niet zo uh, yeah, gestimuleerd. En daarom ja, vind ik dat ook ontzettend goed dat we dit nu uh, echt aandacht aan besteden. Nou, zijn het bepaald type kinderen die uh, later daarin uh, ook uh, actief uh, worden? Die, die uiteindelijk bij ons komen werken, zeg maar. Ja, of in de techniek terechtkomen? Ja, ik denk het wel. Ik, als ik zo kijk, zeg maar, en ik kijk naar mezelf, toen ik zo jong was, vond ik zulke dingen ook beren interessant. Dus toen zeg maar. al een klein uitvindertje daar? Uh, nou, ja, nou dat weet ik niet heel ga zeggen, maar daar komt het wel op neer. Hè. Dagenlang op zolder opgesloten zitten met je Lego-doos, zeg maar, bij wijze van. Daar begint het mee. Uh, ja. En nu? Nou, ik heb ook altijd niet zo extreem met Lego, nee. Maar wat ik vooral leuk vind om hier uh, te zien is eigenlijk het enthousiasme van de kinderen. En het is natuurlijk binnen 10 minuten de tijd dat ze hebben om hun product eigenlijk uh, ja, te laten presenteren, te laten zien. is natuurlijk heel moeilijk om te, te beoordelen of er werkelijk een uitvinder uit zal komen. Maar ik denk dat er zeker wel potentiële kandidaten bij zitten, ja. Absoluut. Ja. Jan, kun je al een willen noemen van zo'n Eureka Cup? Er werden verschillende Eureka-cups uitgereikt, als het ware. Want er waren verschillende opdrachten. Zo is er een theepot, en waterkoker in één voor ouderen. En er is ook een standaard bedacht om een 3D-camera in een operatiecamera op te zetten. Nou ja, noem maar op. Van dat soort dingen. Ja. En in de reportage hoorde je ook die meisjes helemaal aan het begin met die hartklep. Dat was ook een van de winnaars. Dus wie weet, via zo'n hartklep en verder studeren op de universiteit... misschien gaat het ooit nog lukken, zo'n Nobelprijs. We weten het niet, hè? We moeten blijven, ja, Wacht, wachten. Jan. Zo is het leven. Ja. Verslaggever Jan Peels, Dankjewel. je wel. De situatie rond de centrale verbetert niet. De laatste dagen komen er steeds meer sombere berichten naar buiten. Hier in Koriyama, een stad op 60 kilometer van de getroffen centrale, wordt iedereen gecontroleerd op radioactiviteit. Vanwege stralingsgevaar zijn 170.000 mensen uit het gebied rond de kerncentrales geëvacueerd. Ze worden bij opvang gecontroleerd of ze met straling besmet zijn. Een paar fragmenten uit het nieuws van een aantal weken geleden. Toen was het nog helemaal niet duidelijk wat de omvang van de ramp met de kerncentrale in Fukushima was. En nu eigenlijk nog steeds niet. Vertalingsdeskundige en campagneleider kernenergie bij Greenpeace... Ike Teuling van Greenpeace is vorige week teruggekomen uit Japan. Ze heeft daar vijf weken, vijf weken lang metingen gedaan van het zeewater... en alles wat daar ook in leeft. Ike Teuling, goedemorgen. Goedemorgen. Het laatste nieuws dan maar. U heeft meetresultaten meegenomen. Wat blijkt eruit? Ja, wij hebben uh, aangetoond dat uh, het zeewier... wat uh, in de regio van Fukushima groeit en ronddrijft, dat dat ernstig radioactief besmet is. Dat is soms zelfs 50 keer hoger dan wat wettelijk is toegestaan. En je moet je bedenken dat zeewier heel veel gegeten wordt in Japan. Dat is een van de belangrijke onderdelen in de maaltijd. Daarnaast hebben we ook uh, vis- en schelpdieren getest op radioactiviteit. En ook daar zijn het grootste deel van de samples die wij genomen hebben... Uh, daar zit radioactief cesium in wat hoger is dan de wettelijk toegestaande normen voor consumptie. En dat betekent dat uh, nou ja, Japanners naast de bedreiging van alle straling... uit de centrale zelf ze ook nog eens heel erg moeten oppassen... met het eten van vis en zeewier. En is het alleen cesium wat er in die vissen zit en in die schelpdieren? Uh, in de vissen en de schelpdieren is het voornamelijk cesium. En het probleem daarvan is dat dat honderden jaren radioactief blijft. Dus dat is niet alleen een nu een probleem, maar dat betekent dat de komende decennia uh, vis en uh, al het zeeleven dat er radioactiviteit in zal blijven zitten. Zeewier gaat het vooral om radioactief jodium. Dat is een radioactieve stof die wat sneller verdwijnt. Maar dat zijn wel hele hoge niveaus. En dat betekent dat jodium uh, die nu, of zeewier wat nu geoogst wordt daar in die regio... dat dat absoluut niet gegeten kan worden. En waar duidt dat op dan, dat jodium? Uh, dat laat zien dat de, het zeewater heel erg radioactief vervuild is. En uh, er wordt ook nog steeds radioactief water in zee geloosd. Dat is water wat gebruikt wordt om de reactoren te koelen. Is dat en, zeker dat het gebeurt? Ja, dat is, dat is zeker dat het dat gebeurt. En het probleem is ook op dit moment dat uh, uh, ze proberen zoveel mogelijk... van het vervuilde water op te slaan in de reactoren, maar alle tanks zijn vol. En er dreigen nu weer extra lozingen van radioactief materiaal plaats te vinden. En dat betekent dat de radioactieve vervuiling van de zee dat dat nog ernstiger kan worden. Dan het nu al is. En in dat vervuild uh, kerncentrale water, daar zit uh, jodium in? Ja, daar zit jodium in, cesium, nog een aantal andere stoffen. Dus dat is uh, ernstig radioactief vervuild. En nu heeft dat gemeente vanaf een rubberbootje uh, bij een grote boot van Greenpeace, neem ik aan? Ja, onder, onder altijd, andere. Nee, wij zijn met de Rainbow Warrior zijn wij uh, redelijk dicht bij de kerncentrale gekomen. Niet zo dicht als we hadden gewild, want de Japanse overheid heeft ons buiten de territoriale wateren gehouden. Dus buiten de 12-mijlzone uit de kust. Uh, we hebben uh, samples genomen van zeewater. We hebben zeewier verzameld, uh, vis van uh, voorbij uh, komende vissersboten gekregen. En verder is er ook nog een team op land geweest... die in allerlei vissersplaatsjes zeewier heeft verzameld en vis. En wij zijn een week of uh, drie met het schip op zee geweest, uh, toen naar Japan. In Tokio hebben wij de samples geanalyseerd... en daarna hebben we nog een aantal samples dubbel laten testen... in uh, gecertificeerde laboratoria in België en in Nederland. En dat heeft u bewust gedaan uh, om zeker te zijn van de resultaten. Dat wordt ja. ook altijd wetenschappelijk gezien Ja, he? nee, wij wilden gewoon zeker zijn van wat we, wat we getest hebben. En dat ook in die laboratoria kunnen ze meer details testen. Dus vandaar dat we dat extra hebben laten checken. Maar hoe moet ik me het voorstellen? U dobbert dan eenzaam rond in zo'n bootje de hele dag? Uh, en dan neemt u een plukje weer uit het water? Of hoe werkt dat? Ja, nou, zo ongeveer. Nee, dat is niet heel eenzaam. Er zitten een aantal mensen in een bootje. En uh, die zijn heel goed ingepakt. Uh, in, in waterdichte pakken, met handschoenen, en mondkapjes, uh, omdat je niet weet wat je tegenkomt. En het was maar goed ook dat we dat zo gedaan hebben. Want bepaalde plukken zeewier die we vonden zo ronddrijvend in de zee... die waren ook echt heel erg radioactief. En dat betekent dat als je het met je handen uit het water pakt... dat je handen besmet kunnen zijn. Dus moet je handschoenen dragen. Dus dat hebben we een aantal dagen gedaan. Is er er meteen een metertje bij ook? Die uitslaat of waar je hoort... Ja, je kan aan de buitenkant kan je de straling meten. En bij een aantal zeewiersamples gingen die metertjes inderdaad uitslaan. en gingen die metertjes piepen En dat uh, nou ja, het is een eerste waarschuwing. En vervolgens kan je het dan in een laboratorium beter testen. En daar nou ja, hebben we dus gevonden dat die, die, die uh, niveaus radioactiviteit, uh, nou ja ontzettend veel hoger zijn dan wat gezond is om op te eten. En u heeft er echt verstand van, hè? Welke studie heeft u gedaan? Ik heb scheikunde gestudeerd en uh, ik heb een master gedaan in duurzame energie. Dus ik weet heel goed wat de alternatieven zijn voor kernenergie. En ik weet ook heel goed dat kernenergie absoluut niet nodig is. En... Maar als al die anderen die nu uh, scheikunde hebben gestudeerd en, en nog wat wat verstand hebben van duurzame energie, zich aanmelden bij Greenpeace? Mogen ze dan meteen als een rubberbotje gaan zitten? Uh, nou ja, uh, hoe, hoe, we hebben natuurlijk altijd uh, goede gespecialiseerde mensen nodig. En we, we hebben, de reden dat ik bijvoorbeeld naar Japan ging... is omdat het Japanse kantoor is relatief klein. En uh, daar zijn, uh, de, de, we hebben al onze stralingsdeskundigen daarheen gestuurd... Dus uh, ja. spreekt u Japan? Nee, nee, daar ben ik helaas niet het toe Moet gekomen. je een speciale opleiding hebben? Moet je goed kunnen zwemmen? Moet je weet ik veel bokshandschoenen aan hebben vanwege vijandige andere contacten die er mogelijk zijn? Nou, we hebben, kijk, alle mensen die voor Greenpeace werken, die worden ook wel intern getraind. Uh, ik ben intern opgeleid om om te gaan met straling en radioactiviteit. Uh, ik, ik ben niet opgeleid om bootjes te besturen. Daar zijn dan weer andere mensen voor. En uh, nou ja, alle mensen die voor ons actie voeren of meedoen aan, aan Greenpeace-acties... Uh, uh, nou ja, dat, dat zijn mensen die, die echt hun hart bij Greenpeace hebben liggen... en die dat uh, nou ja, graag doen. En hoe komt het dat uw hart bij Greenpeace ligt? Um, nou, kijk, uh, kernenergie is absoluut niet nodig, is uh, net zo overbodig. Dat bedacht u al tijdens de studie? Dat bedacht ik al tijdens de studie. En er, er zijn uh, zulke ontzettend goede, mooie alternatieven... namelijk schone energie, windenergie, zonne-energie. En toen dacht ik, ik moet actie gaan voeren. Toen dacht ik, ik wil graag dat Nederland en dat Europa... Uh, dat uh, daar schone energie de manier wordt waarop wij onze energie gaan uh, opwekken. Omdat wij dan namelijk een schone toekomst kunnen garanderen... voor nou ja, onze kinderen, kleinkinderen. En de olie raakt op, de kolen raakt op... Uh, de vervuiling wordt alleen maar groter. En er is is eigenlijk maar in weg. En dat is schone energie. En kernenergie is nou ja, een van de voorbeelden van een, een, eigenlijk een, een, een technologie van de vorige eeuw... die een beetje is blijven hangen, die vervuilend is, die gevaarlijk is. En maar dat actievoer heeft u dat van thuis uit meegekregen? Bent u zo opgegroeid? Um, nou ja, op zich wel. En ik, uh, ik ja? vind het zelf wel heel belangrijk. om Wat ook... zeiden ze thuis dan? Uh, nou, thuis vinden ze het prima dat ik dit doe. En mijn ouders hebben vroeger ook wel uh, demonstraties meegedaan. Tegen kernenergie. Tegen kernenergie ook wel. En uh, ja, ik vind het zelf heel belangrijk om, om, uh, om echt in actie te komen. Om niet uh, achterover te gaan zitten en uh, te concluderen dat dingen verkeerd gaan en dat het anders moet. Maar om er echt iets aan te doen. En binnen Greenpeace kan ik dat, krijg ik, krijg ik de ruimte om dat te doen en bereiken we. Ook echt dingen. En uh, nu heeft ze gehouden aan die 12-mijlzone daar in Japan. Uh, niet even stiekem over uh, de grensgebied? Nee, we hadden behoorlijk veel kustwacht om ons heen. We hebben meerdere kustwachtboten gezien, vliegtuigjes, helikopters. Dus dat hebben we maar niet geprobeerd. En die houden jullie nou lettend in de gaten dan ook? Dat ja. merkten jullie zelf ja, ook? Nee, zeker. ze, ze het nog gewaarschuwd met megafoons? Of hoe werkt dat dan? Nee, nee radio? Ja, we, hadden, we hadden een officiële toestemming om daar onderzoek te doen. Buiten de 12-mijlzone, wat eigenlijk... Uh, nou ja erop neerkwam dat de Japanse overheid ons uh, echt geblokkeerd heeft in het onderzoek wat we willen doen. Want juist binnen die twaalf zone dat is juist het gebied waar veel gevist wordt, waar zeewier groeit, waar schelpdieren groeien. En daar mochten we dus niet in. Omdat de Japanse overheid zei van nou, dat doen we zelf wel, dat onderzoek, maar dat dat doen ze dus helemaal niet. En daar is het waarschijnlijk nog erg. Of kan je dit niet zo stellen? Is het zo dat dat jodium en het cesium wegdrijft een afgevoerd nee, dat is, uh, en afgevoerd wordt? Nee, dat hebben wij ook wel aangetoond... omdat wij ook mensen op land in havens uh, zeeweer en vis hebben laten verzamelen. En dat is inderdaad uh, heel erg radioactief besmet... En uh, nou ja, de, de, de vissers in, in die regio die, die maken zich ook heel erg zorgen... om de vervuiling van, uh, nou ja, van eigenlijk hun, hun bron van inkomsten. En de Japanse overheid uh, blijft heel erg in gebreke in het, het beschermen van uh, de vissers... en van mensen die voor hun voedsel afhankelijk zijn... van alles wat er uit de zee komt. Maar die vissers vissen gewoon door... Uh, nee, dat doen ze. Ze, ze. ze hebben deels voor ons gevist. Omdat wij ze vroegen, uh, kunnen jullie wat uh, vis vangen? Dan kunnen wij dat voor jullie testen. Dat ze nog een beetje inkomen? Ja, ja, en los van of ze vissen of niet. Ook al, ook al vissen ze en het komt uit die regio. Er zijn weinig mensen die dat willen eten. Omdat het gewoon duidelijk is dat dat heel erg radiatief besmet is. En waarom doet de Japanse overheid zo weinig? Ja, waarom ze dat doen, dat moet je aan de Japanse overheid vragen. Maar... Een kappakopje. op. Ja, ze heeft is... geen antwoord. Nee. <laughs> maar het is... Uh, kijk, uh, ze zijn natuurlijk ook heel druk met, met die centrale onder controle krijgen. Omdat het daar gewoon nog steeds, uh, ieder moment nog erger mis kan gaan... Dan het, dan het al mis is gegaan. En ze proberen zoveel mogelijk maar stil te houden. Ze hebben het idee van, als we het niet onderzoeken... dan weet niemand hoe erg het is. En dat geldt ook voor zeewier, voor vis. Er uh, wordt eigenlijk amper onderzoek gedaan. Terwijl iedereen weet dat zeewier dat dat het jodium opneemt. En iedereen weet dat het radioactief jodium in zee geloosd wordt. Dus dat is een hele makkelijke link om te maken en uh, ja, de Japanse overheid denkt, als we het maar gewoon niet vertellen... dan gaat ook niemand zich zorgen maken. ze geven te weinig informatie of ze manipuleren de informatie? Nou, wat ze naar buiten brengen, ik geloof wel dat dat correct is... maar ze geven heel weinig uitleg aan de informatie... en ze doen ook te weinig onderzoek. Het uh, hele onderzoek naar, naar besmetting van het zeeleven... dat hebben ze eigenlijk overgeslagen totdat uh, wij aankondigden... dat we daar naartoe kwamen met ons schip om dat onderzoek te doen. Toen zijn ze hals over kop nog wat dingetjes gaan doen. En ja, ze geven vooral erg weinig interpretatie van de getallen. Dus ze publiceren een hele hoop getallen op internet. En ik als stralingsdeskundige kan daar wel wijs uit. En ik kan daar wel conclusies uit trekken. Maar een gemiddelde Japaner uh, snapt dat niet. En de overheid zegt er dan bij van... nou, het is allemaal veilig en het is allemaal in orde. En dat geloven ze dan. En komen die cijfers overeen? Jullie cijfers met die van de Japanse ja, overheid? Ja, die komen uh, redelijk goed overeen. Met het grote verschil dat wij uh, dingen hebben onderzocht... die de Japanse overheid niet heeft, onder heeft onderzocht. Zoals bijvoorbeeld het zeewier. En die vissers die kunnen dus niet vissen, hebben geen bron van inkomen. U zegt net de Japanse overheid moet daar meer voor doen. Uh... Dus zouden ze moeten compenseren bijvoorbeeld? Ja, wij zouden graag zien dat uh, de vissers gecompenseerd worden... voor het verlies wat ze nu lijden Want die radioactieve vervuiling is veroorzaakt door TEPCO... is veroorzaakt door een ramp in een kerncentrale... Uh, die niet goed beveiligd was, uh, uh, die, waar uh, nou ja, allerlei fouten zijn gemaakt. En die vissers die moeten financiële compensatie krijgen... voor het, het verlies van hun bron van inkomsten op dit moment. U maakte ook deel uit van het team dat op land onderzoek heeft gedaan... of is dat weer een ander team geweest? Dat, dat is een ander team geweest. Ik ben zelf wel... een paar dagen in het gebied geweest om een van de Japanse campaigners uh, te begeleiden, omdat hij een, een aantal afspraken had. Maar met onder in andere in het gebied, in die 30 kilometer zone? Nee, tot, tot op de rand van de 30 kilometer zone. Ik ben onder andere in een dorpje geweest wat echt op de grens van die evacuatiezone ligt, in Minamisoma. Daar hebben wij met de burgemeester gesproken. En uh, ja, wat je daar aantreft is wel echt zorgwekkend. Het, het, je ziet eigenlijk niks. Het ziet er allemaal allemaal uit zoals het er daarvoor uitzag. Ja, een van straling Be natuurlijk, Behalve dat niks? al je meters uitslaan en alles begint te piepen. Zelfs daar nog? Ja, zelfs daar. En tot hoe ver gaat dat door? Tot hoeveel kilometer? Nou, tot, tot zo'n 80 kilometer uit de centrale is er radioactieve besmetting. En dat is in sommige gebieden erger dan in andere. Maar ik heb bijvoorbeeld over een, een, een, nou, een prachtig bergweggetje gereden... waar dan uh, je, je meters ineens beginnen te piepen. En dat is nou ja, een teken van dat het stralingsniveau gevaarlijk kan zijn daar. Boven de normen die zijn vastgesteld? Uh, ja, ligt eraan uh, hoe, je de, hoe je de normen vaststelt. Maar het, het er zijn gebieden buiten die evacuatiezone... die uh, zo radioactief besmet zijn... dat mensen daar geëvacueerd zouden moeten worden. En dat is Deels gebeurt dat op dit moment ook. Maar uh, de, de bescherming van de bevolking is zeker niet voldoende in dat gebied. Ikke Teuling, campagneleider kernenergie bij Greenpeace. Blijf nou even zitten. Na het nieuws praat ik nog even met u verder. Zometeen nog. Sommige mensen betalen wel heel weinig belasting. Moet dat zomaar kunnen? Daarover het jobdebat. debat. En de webwereld van Henk Jan Smits. Het nieuws doen. Nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS journaal. De bewoners van de Antilleflat in Leeuwarden kunnen de komende maanden niet terug naar hun woning. Ze krijgen van de gemeente vervangende huisvesting. Afgelopen maandag stortte een deel van de galerij van de Antilleflat over vijf verdiepingen in. In Den Haag gaan duizend militairen zo dadelijk in uniform marcheren uit protest tegen de bezuinigingen op Defensie. Ze marcheren vanaf de Frederikskazerne en de weg naar het Maliveld En daar is aan het begin van de middag een protestmanifestatie. De Nederlandse horeca klimt verder uit het dal. Voor het derde kwartaal op rij is de omzet gegroeid. Het afgelopen kwartaal was de omzet 6,2 hoger dan in het eerste kwartaal van 2010. Volgens het CBS kwam de groei door prijsverhogingen, maar ook doordat er een stuk meer werd verkocht. En bij geweld tussen het leger en opstandelingen in Jemen... zijn vannacht zeker 28 mensen omgekomen. Op verschillende plaatsen in de hoofdstad Sanaa is flink gevochten. En volgens de jemenitische minister van Defensie... was er een explosie in een wapenopslagplaats. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Meersa en Maastricht 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... Tussen Rudolf Arendsveen en Hoogmade 5 kilometer. Bij Hoogmade zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding. Op de a 10 de ring West-Richting Den Haag, tussen Geuswilden en Knopend Koenplein 4 kilometer. Een auto stilgevallen bij de Koentunnel is nu de rechte rijschok dicht. Radio 1 de met Felix Murdochs. Tot 12 uur nog Twitter-films van Eddie Terstal in de tijdgeest. En hoort ethiek thuis in belastingrecht of niet een joopdebat daarover? Met mij aan tafel nog steeds Ike Teuling, zij is stralingsdeskundige van Greenpeace. En ze deed vijf weken lang onderzoek naar het stralingsniveau rondom de kerncentrale bij Fukushima. Dat wil zeggen vanaf een kilometer of wat zal het zijn, 12 mijl? 12 mijl 1,6. Uh, 30 kilometer bij de centrale vandaan, want die evacuatiezone, daar mag echt niemand meer in. Afke Besseling uit Bovenkaspel stuurt een mail. In Borsele willen ze een nieuwe kerncentrale bouwen. Gaat Greenpeace zich daar ook nog tegenaan bemoeien? Zeker. En wij voeren daar al jaren campagne tegen. En dat blijven wij doen, want die tweede kerncentrale die is totaal overbodig. Wordt er die nog ergens in geklommen? Uh, dat zeggen we nooit van tevoren, maar dat, uh, dat merken jullie vanzelf. Wanneer? Morgen al? Uh, niet morgen. En als groot, klopt het dat er in India in een aardbevingsgebied een nieuwe centrale wordt gebouwd? Ja, dat klopt. In Jaitapur wordt op dit moment door de Franse Areva een centrale gebouwd. Dat is hetzelfde bedrijf wat in Nederland een kerncentrale wil bouwen. Dat is een gebied wat heel gevoelig is voor aardbevingen en dat is hartstikke gevaarlijk. Nog even die normen. Is er internationale consensus over... over wat wel en wat niet gevaarlijk is aan straling voor de mens? Uh, daar zijn internationale normen voor. Er is wel heel veel discussie over hoe hoog of hoe laag die normen nu zijn. Wat je in Japan ziet is dat de normen zijn verhoogd voor mensen... van 1 millisievert per jaar naar 20 millisievert per jaar. Ook voor kinderen. En dat is niet gedaan omdat bewezen is dat dat veilig is. Dat is gedaan omdat uh, nou ja, dat niet anders kon uh, om mensen in gebieden te laten wonen. En zeker voor kinderen is dat heel gevaarlijk. En er is in Japan nu een hele grote protestbeweging op gang gekomen... van onder andere boze moeders die niet willen dat hun kinderen... op speelplaatsen worden blootgesteld aan zoveel straling. Ike Terling. Wanneer werd dat uh, in dat bootje? Uh, nou, naar Japan, dat weet ik nog niet. We zijn ondertussen collega's van mij. Andere collega's, stralingsdeskundigen, zijn nu naar Japan om daar het kantoor te versterken. Ik ga me weer even bezighouden met de Nederlandse campagne. Zorgen dat die tweede kernstralen er niet komt, want die is echt niet nodig. Ja. En uh, er ook nog voor zorgen dat uh, borstelen dichtgaat. Want dat is uh, net zo'n oude, net zo gevaarlijke kernstralen als Fukushima. Hartelijk dank. Campagneleider KernEnergie bij Greenpeace, Ike Teuling. Hij werd bekend als talent scout en jurylid van talentenjacht op tv. Dit weekend is hij weer op de buis als presentator van Mijn Man Kan Alles bij SBS 6. Straks vertelt Henk Jan Smits hoe zijn webwereld eruit ziet. Eerst Twitterfilms gemaakt door regisseur Ellie Terstal. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Een paar maanden geleden besprak ik Cinecrowd in tijdgeest. Een handige manier voor filmmakers om met behulp van publieksdonaties films gefinancierd te krijgen. Cinecrowd is een succes. En ook regisseur Eddie Terstal doet eraan mee. Hij wil zijn nieuwe romantische komedie Deal ook via Cinecrowd financieren. Hij bedacht daarvoor het project Twitflix. Iedereen met een Twitter-account en een origineel filmidee kan eraan meedoen. Op zijn website legt hij uit hoe het werkt. We willen mijn uh, nieuwe romantische comedie-deal financieren via crowdfunding via cinequa.nl. Dus mensen kunnen mij via Twitter een filmidee uh, twitteren en daar maak ik dan een mini-mini uh, uh, filmpje van. Iedereen die een idee heeft voor een filmscript stuurt een tweet naar eddy's tweetflix en doneert daarnaast geld. Stort je 10 euro, dan krijg je een filmpje van 10 seconden. Bij 20 euro, 20 seconden, et cetera. Doneer je 60 euro of meer, dan krijg je een filmpje van een minuut. Inmiddels zijn er al diverse Twitter-filmpjes gemaakt door Eddie Terstal. Zoals deze van Tess Glimmerveen. Zij wilde een filmpje waarin een schizofrene transgender twijfelt over zijn geaardheid. Hé, hey, Van Klaveren. Niet om het een of ander of zo, maar hoe zit het nou eigenlijk met je geaardheid? Geen idee. Ook niet te vermoeden? Nee, ik heb nou niet zoiets van dit ben ik qua geaardheid, dus um... De filmpjes zijn te zien via de twitflix website van Terstal. Vrijwel alle low budget twitflix zijn zeer vermakelijk. Wat dacht u van een film naar aanleiding van de tweet van Sandra de Leeuw? Zij wilde een film over een man die er na jaren achter komt eigenlijk met een zombie getrouwd te zijn. Henk, ik moet je iets bekennen. Is het echt? Ik heb het twintig jaar voor je verborgen gehouden. Maar ik ben een zombie. Die moorden de laatste jaren in de buurt, dat was ik. Ik zoog mijn slachtoffers leeg en heb hun omhulsels ritueel verbrand. Vandaar die vele zogenaamde brandstichtingen hier in de buurt. Kijk, dat soort verhalen zo. Ik nou ik gewoon nou voor me, voor me, me gehouden. Me ben. Ben. Tijdgeest, de webwereld van Henk Jan Smits met ruim 22.000 volgers op Twitter en maximaal één uur online per dag. Ruim 22.000 volgers op Twitter. Waarom ben je ooit begonnen met twitteren? Ik ben in september 2009 begonnen omdat ik toen voor de stichting Sharing Succes, waar ik ambassadeur van ben, naar Rwanda ging. En mijn buurvrouw zei toen, dan moet je een Twitter-account nemen... dan kun je je belevingen ver, ja, vertellen aan je volgers... en dan krijg je veel meer awareness, zoals dat heet voor de stichting... Dat heb ik gedaan en toen ik terugkwam dacht ik zo, bijna 200 volgers, wat veel. Toen was ik eigenlijk klaar mee en toen zei ze... nee, nu moet je doorgaan, nu moet je iedere dag een Twitterbericht... een tweet, zoals dat heet, sturen over je alledaagse dingen. Want dan krijg je steeds meer volgers. De volgende keer als je voor sharing succes weer naar het buitenland gaat... want het is namelijk een stichting die gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden helpt... Eh, dan kun je aan meer volgers laten weten wat je doet. Nou, De keer daarna was een, een, een jaar later... En toen had ik meer dan 12.000 volgers. Ja, dat ging in één keer wel uh, heel erg rap. En welke uh, website staan nou in jouw favoriete lijstje? Dat is dan natuurlijk toch Twitter.com, omdat ik daar iedere dag op uh, kijk. En mijn dag begint op kijkonderzoek.nl. Om te weten hoe de diverse programma's zich verhouden in populariteit. En dat had ik vroeger, voordat ik op tv kwam met mijn eigen kop, keek ik, en toen werkte ik bij diverse platenmaatschappijen, keek ik ook. Iedere dag op kijkonderzoek.nl, daar ben je ook uh, als talent scout mee bezig. Als je iets wil tekenen wat de massa bereikt, dan wil je ook weten... waarom kijken mensen ergens naar? Dat wil ik altijd weten. En waar kijken ze naar? Nou, kijkonderzoek.nl geeft daar een goede uh, indruk van. Naast kijkonderzoek.nl, welke, welke site staat nog meer in je favoriete lijst? Um, nou, de, dat zijn een paar sites die de techniek heel goed gebruiken. Een goed voorbeeld is Amazon.com. Als je daar jaren geleden een boek over marketing hebt gekocht... en een paar psychologieboeken hebt gekocht... en een paar muziekboeken hebt gekocht... dan komt er uh, eens in de zoveel tijd, ook niet zo heel vaak... Um, as you bought this and this and this book... you might be interested in that book. iTunes doet het ook, hè? Ik heb al zoveel albums gekocht die ik anders nooit, nooit had waar ik nooit achter was gekomen. Nou heb ik jou natuurlijk gegoogeld, Henk Jan Smits... en ik kwam een website tegen, henkjansmits.nl, under construction. Al twee jaar under construction. Oh, wat erg. Ja, nee, Sorry, die site is ook al heel erg mooi ontworpen door een bedrijf, ICU. Die hebben dat waanzinnig goed gedaan. Nu moet ik het vullen met content, zoals dat heel interessant heet... Oftewel inhoud. En dan doe ik dat. En denk ik, ja, maar wie wil dat nou zien? En wie wil dat lezen? En ik vind het, het zo'n wichtig macherij om je eigen site vorm te geven. Eh, ja, het moet er een keer van komen. Ik zeg nu, zou ik dat dan maar gewoon beloven? Want dan een moet Een scoop hebben we hier. Ja, dan, en dan moet het ook gebeuren. Want dan is het op de radio. En dan heeft iedereen het gehoord. We miljoenen luisteraars. 1 september. Dat, dat is gewoon een nieuwe start. Helemaal goed. Ja. 1 september 2011. Henkjansmids.nl online. Beloofd. En um, je bent natuurlijk bekend als talent scout uh, in het verleden. Volumia, Kane, uh, nou, noem maar op. Ja. Zoek je on uh, online nog steeds naar nieuwe talenten? Ja, ik zoek online uh, zoek ik talent en word ook gewezen op talent. Veel via Twitter natuurlijk. Maar ook via YouTube ben je toch aan het kijken van... oh, dit vind ik interessant en dan kom je weer via via weer op hele interessante dingen. Ik heb, nu ben ik um, weer via via... Uh, op de nieuwe artiest Rumor gekomen. Engelse dame die een beetje een stem heeft... à la Dusty Springfield, waar ik groot fan van ben. En het nummer Aretha, dat zingt ze zo waanzinnig mooi. Dat gaat over een meisje wat problemen thuis heeft met de moeder. En dan loopt ze naar school met de koptelefoon op. En dan heeft ze Aretha Franklin op de koptelefoon. En dan... Hoort ze hoe zij de blues zingt en dan denkt ze, ach, het valt allemaal best nog wel mee. Rumor, dat is echt voor mij de ontdekking via internet. She'd notice, but she's always crying. I got no one to confide in, neither nobody but you. And Mama, she'd notice, but she's always fighting. Something in her mind, and it sounds like breaking glass. met het nummer Rita. Een internetontdekking van SBS6-presentator Henk Jan Smits. Veel gedraaid op Radio 2 van de BBC. Het is de tweede single die van haar cd komt, Seasons of My Soul. Alle genoemde links vindt u terug op de website onder het kopje Tijdgeest. De Internetjournalist Francisco van Jola houdt alle Wikileaks bij voor ons. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen, Felix. Wat heb je... Wat heb je vandaag? Een paar dingetjes, het gaat maar door. Er, is, er was veel te doen destijds over dat, er, dat hij gegevens zou hebben... de Wikileaks over de Bank of America. Nou, er komt nu één dingetje naar buiten. Dat uh, iemand van in, binnen de bank heeft gegevens verkocht aan criminelen... van, van klanten, waardoor ze minstens 10 miljoen dollar verloren hebben. Wat nog niet zo netjes is. Een ander wat ik ook wel opvallend was... dat het de Amerikaan nog even waarschuwen voor de huidige... dat deden ze in 2005, voor de huidige premier van Bulgarije... dat er toch iemand is met wel erg opvallend veel criminele connecties. Dus dan weten we dat ook weer. Maar het meest opvallende gaat de laatste dagen over Pakistan... en de moeizame relatie tussen de Verenigde Staten en Pakistan. Ik gebruik twee onthullingen uit Wikileaks om dat te demonstreren. De uh, Amerikanen klagen erover... Dat de militairen, Pakistanse militairen, tijdens hun opleiding anti-Amerikanisme met de paplepel ingegoten krijgen. Mm -hmm. Ze zeggen: Als je kijkt naar de lessen die ze krijgen, dat zit vol met anti-Amerikanisme. Ze hebben ook een anti-Amerikaanse houding en ze zijn heel erg pro-Chinees. Uh, waar dat onder andere door zou kunnen komen, wat dan raar is, nou, waar het niet door het komt, maar is dat de Pakistanse regering erover klaagt dat de Amerikanen het Pakistanse leger subsidiëren, of direct van fondsen voorzien, zonder dat de Pakistanse regering dat weet. Dus je moet je voorstellen: een Nederlands <laughs> Het leger krijgt geld van de Amerikanen zonder dat uh, Rutte dat weet. Dat is toch een beetje een rare situatie. Ja. En had je er nog één? Nee, dit was het. En Je zei twee namelijk. Ik heb er maar dit één. Ik ga er drie. Oh, dat is bijna drie, dankjewel. Tijd voor het de Joop-debat. Francisco is ook chef van de opinie debatsite Job.nl. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over het leukste wat er in Nederland bestaat, namelijk belasting betalen. Uh, mensen hebben daar natuurlijk over het algemeen niet zoveel zin in... maar sommige mensen doen er meer moeite voor dan anderen... om zo min mogelijk belasting te betalen. Met name rijke particulieren en grote ondernemingen... die nemen duurbetaalde belastingadviseer in de hand... die de mazen van de wet precies kennen en elke keer weer nieuwe ontdekken. En gevolg is dat deze mensen niet hun evenredige deel van belasting betalen. En dat moet anders, dat zegt de uh, emeritus-hoogleraar Belastingrecht Richard H.P. aan de Universiteit van Tilburg. En hij stelt daarvoor het gelijkheidsbeginsel. Ik ga met hem praten. Meneer H.P., wat wilt u veranderd zien? Uh, wat ik veranderd wil zien is eigenlijk het fenomeen dat er veel in een bepaalde kringen veel belasting ontweken wordt via ingewikkelde constructies. En dat we in de loop der jaren hebben zien ontstaan een vicieuze cirkel van ontwijking, zoals ik net zei. En de reactie van de wetgever om daar weer met ingewikkelde wetgeving op te reageren. Om de mazen weer, weer te, te dichten. Het probleem is echter dat die ingewikkelde wetgeving op zich weer aanleiding geeft tot nieuwe constructies. Nieuwe maas in de wet. Nieuwe maas in de wet en het proces blijft maar doorgaan. En wat ik heb willen voorstellen is om daar eens een punt achter te zetten en op een andere manier te gaan doen. Door het gelijkheidsbeginsel, klopt dat? Door, het gelijk, ja, door beginselen in de, in de strijd te werpen tegen dit, deze vorm van belastingontwijking. Ja. Rechtsbeginselen. Kunt Rechtsbeginselen, ja. u daar een voorbeeld van geven? Wat, wat is dat? Uh, mag ik het met een voorbeeld aangeven wat buiten de fiscale sfeer? Dan hebt u meteen een beeld van wat ik direct ga zeggen. Dat is uit het Wegenverkeerswet. We maken allemaal gebruik van de wegen. En in, in die Wegenverkeerswet staat een bepaling, een beginsel, dat je geen gevaar op de weg voor anderen mag veroorzaken. Nou hebben we begin dit jaar een nieuwe regel. Echt een concrete regel. Je mag op de afsluitdijk bijvoorbeeld 130 kilometer rijden. Maar wat als het nou zwaar mist of een dichte sneeuwval is? Nou, die combinatie van beginsel en specifieke bepaling... zegt dus dat die specifieke bepaling eigenlijk ondergeschikt is... aan het beginsel, dat je niet gevaarlijk weggedrag mag vertonen. Dus u wil eigenlijk een soort beginsel als... iedereen moet net zoveel belasting betalen als... Uh, waar die, uh, de, wat zijn boerman betaalt met een soort gelijk inkomen. Dat zou heel mooi zijn, ja, maar, maar ik je slecht formuleert het beginsel het... <laughs> Ik spits het wel toe op bepaalde, mee, laten we zeggen, potentiële misbruiksituaties. Henk Koller is voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. En zelf ook werkzaam als belastingadviseur, zit hier ook in de studio. Wat vindt u? Is dat een goed idee? Het is een sympathiek idee. Nou, dat begint goed, hè? Maar. Komt er wel Ja, die, die maar die hoorde u al. Ja. Um, twee oh. dingen daarover. In de eerste plaats. Um, denk ik dat we, dat we moeten ons realiseren... dat we het hebben over een, uh, een, een, een uitzonderingssituatie. Belastingadviseurs en bedrijven zijn in het algemeen um, bezig... om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. En de belastingmoraal in Nederland bij bedrijven en particulieren... denk ik, is in het algemeen heel goed. Dat vastgesteld hebben. We. Nog even dat idee. Dat idee. Vervolgens zeggen wij... belastingheffen, dat staat ook in de grondwet, kan alleen bij wet. En dat idee van die, uh, die afsluitdeik als voorbeeld te nemen is, is mooi... Het wordt alleen erg lastig als je tegen die inspecteur zegt... Uh, ik mag toch 130 en de inspecteur zegt, ik, ik vertaal het nu naar het fiscale... Zeg, ja, maar het regende uh, en ik vind dat u maar 60 had mogen rijden. Waarop ik zeg, nou ja, 130 is, was misschien wel wat overdreven bij het weer... maar het, 90 kan toch zeker nog. En als we die bandbreedte niet meer hebben... en als we dan afhankelijk zijn van algemene beginselen... en we maar moeten afwachten waar bij de belastingwetgeving... Uh, en bij de belastingheffing dan eindigt... Dan, ga, dan vraag ik mij af, uh, wie bepaalt dat nu? En dan zal het zal toch de taak van de wetgever zijn om dat in te vullen. Meneer Koller, geef daar eens antwoord op. Daar uh, gaan we. Meneer Apik, uh, sorry. Nou, dan heb je in de eerste plaats heb je daar, uh, de, de parlementaire geschiedenis van zo'n wet voor. En daarin wordt uitgelegd wat de bedoeling van, die, die beginsel, van dat beginsel is. En een beginsel heeft juist het kenmerk dat iedereen zich daar direct een voorstelling bij kan maken, ja. als het. Hard sneeuwt, weet je dat je, niet, dat je dat gaspedaal niet diep moet intrappen? Zo is het ook met belastingheffing. Maar hoezo dan? Als je weet dat je in een bepaalde situatie zit. en je, je hebt een, een concrete wettelijke bepaling, fiscaal. en je omzeilt die, dan omzeil je ook de doelstelling van de wetgever. Dat weet je. Want je wil je, die wil je juist omzeilen. Je wilt niet belasting betalen in die situatie. Klopt toch, meneer Koller? Nou, tot zover kan het klopt, alleen ik zie de oplossing niet. De oplossing komt nu. De oplossing AP. is dat dat beginsel in die wet... je direct als belastingplichtig, als belastingadviseur... een hint geeft, duidelijkheid geeft... wat die wetgever niet wil. Goed, als we daarop ingaan... Eh, onderscheid ik twee situaties. De situatie van de in Nederland gevestigde onderneming... of in Nederland wonende particulier... daar doet dit zich niet of nauwelijks... Voor. Dat is, dat is rechtdoel, rechtdoel recht aan. De voorbeelden die meneer HP steeds geeft, ook in zijn, in zijn stukken, gaan over internationaal opererende bedrijven. Is dat juist? Even die constatering even checken. Ik geef die voorbeelden ontlen ik daaraan. Waarom? Omdat daar de meeste gegevens over bekend zijn. Maar ook in, in het midden- en kleinbedrijf hebben we, ook in, in het fiscale land, hebben we veel mogelijkheden tot constructies. Gaat u door? Dat is achterhaald, naar mijn smaak. Dat is achterhaald. Nou ja, zonder in echte details te gaan vervallen. Ik denk aan de terbeschikkingstellingsregeling. Dat is iets anders dan we normaal bij denken. Maar dat is ook een fiscaal fenomeen. Dat, dat zijn ingewikkelde regelingen geworden... waar ook dit soort oneigenlijk gebruik aan de hand is. U noemt het echt oneigenlijk gebruik. Ja, en die belastingadviseurs die, die zijn er expert in. Om ja, dat oneigenlijk ja. gebruik een beetje aan te zwengelen. Nou ja, ja. U bent verkeerd bezig, meneer Koller? Nou, helemaal niet. Uh, in de eerste plaats, nogmaals, zijn dat uh, hoge uitzonderingen in de situatie binnen Nederland is het zo dat de wet in het algemeen duidelijk is... en dat daar buitengewoon weinig uh, mogelijkheden nog zijn... Om die, uh, om die dingen te doen die meneer uh, HP nu uh, beschrijft. Nou, dat nou, ken ik echt... wel. Er zijn ongelooflijk veel maas in de wet, als ik dat zo hoor. Nee, nee, nee dat, is, dat is in Nederland uh, enorm uh, verminderd in de afgelopen jaren. Maar er zijn er nog altijd dus. De, nou, tu tuurlijk, die zullen er altijd blijven. En daar maak je ook gebruik van, dankbaar. Dankbaar maken. Dat, dat is in de eerste plaats natuurlijk... Er zijn twee verantwoordelijken in, in dat verband. De wetgever en de belastingbetaler. Uh, de belastingadviseur uh, adviseert zijn, uh, zijn cliënt. U bent niet de schuldige, wilt u zeggen. Nou, ja, dus we zijn of, de geven, of de wetgever of de belastingbetaler. Ja, maar uiteraard heeft ook de belastingadviseur zijn eigen ethiek. Want we hebben het uh, hier over ethiek. En, en dat idee, zei ik al, is, is sympathiek. Uh, maar iedereen heeft zijn eigen ethiek. En de, de drempel, zeg ik altijd tegen jonge belastingadviseurs uh, die beginnen... Uh, is de eerste die wordt opgeworpen. De laatste is de wet. Dat is de grens die we in ieder geval hebben. Maar is de ethische ethiek... drempel komt als eerste omhoog. Maar die eerste is de drempel, die ligt bij sommigen lager dan de wet, maar dan gaat de wet voor natuurlijk. Kun je Ja, kijk, de wetgever maakt, hè, en, en ligt dat ook toe als hij wet maakt, van wat hij met die wetgeving beoogt. En ik denk dat dat voor de fiscalist, of die nou aan welke kant hij ook werkt, uitgangspunt moet zijn in zijn handelen, in zijn omgaan met die wet. Hij weet wat de teneur is van die wet, wat de wetgever bedoelt. Ja. En ja. toch probeert hij dat ja. door allerlei juridische rimram te omzeilen. Dat, dat heeft ook te maken dat wij in onze fiscale wereld... rechtszekerheid ontzettend belangrijk vinden. Dat vind ik ook. Alleen, waar je de, de randen opzoekt... wordt dat een rechtszekerheid die gekoppeld is... aan die hele specifieke gedetailleerde wettelijke bepalingen. En mijn pleidooi is in dat opzicht eigenlijk van... laten we eens kijken wat er bedoeld is met die wettelijke bepalingen. En vandaar zeg ik... Zet daar nu naast die specifieke wettelijke bepalingen die die gaten in die wet dichten, bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel, dat zegt, als je nou vergelijk, op een vergelijkbare manier, die niet afgedicht is door die concrete bepalingen, om die wettelijke bepalingen heen gaat, dan moet dat beginsel daar... Een stop inzetten. Ja, het betoog is duidelijk, alleen meneer Koller is nog niet overtuigd. En bovendien denk ik dat het ook aan de werkgelegenheid komt van meneer Koller en de zijne, of niet? Nee hoor, die werkgelegenheid. Die, Op die het moment zit wel dat goed. dit wordt ingevoerd. Nee, ik denk dat dat veel meer werk gaat opleveren zelfs. Omdat die rechtszekerheid waar meneer HP het over heeft. nou juist geweldig in het geding komt als je gaat zeggen: we hebben een vage norm. en daar gaan we van geval tot geval maar eens over discussiëren. Dat is dus een vraag, meneer HP, dat hoor ik steeds. Ja, ja en dat, dat, dat, dat beantwoord ik ook steeds. Je kan je daar dus heel direct een duidelijke voorstelling van maken. En, en, en dat, dat is dus geen rechts... Ja, als je die wet wilt omzeilen, dan geeft zo'n beginsel dus een vorm van onzekerheid. Want je weet niet hoe je dat beginsel moet omzeilen. Ik, ik vind het ook sympathiek, meneer H.P., maar ik denk niet dat hij er komt. Wat denkt u zelf? Um, nou ja, Ik heb net afscheid genomen van de universiteit, maar uh, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Toch wel? Ja. En in landen als Australië en in Engeland is men daar al mee bezig. En heeft men dit soort bepalingen in die wetten... Uh, gebracht om, om dat misbruik te voorkomen. Ik moet u straks uh, na afloop van deze uitzending maar eens even met meneer Koller in discussie gaan hoe u die rechtszekerheid dan goed inbouwt. Dat dank u danken, Henk Koller, voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en Richard H.P., emeritus hoogleraar Belastingrechten aan de Universiteit van Tilburg. Wat ga ik vanavond doen? Een goed boek lezen of uh, gewoon de kijkkast laten branden? Nou, als ik het laatste gaat doen, dan uh, zal ik Karen Bloemen niet missen. Want ze is bij Sterren op het Doek, waarin Hanneke Groenteman met haar praat... terwijl ze door drie kunstenaars wordt geportretteerd. Om tien voor negen op Nederland 2. En in het programma Zingen, wat daarop volgt, zit ze ook. Zingen is de eerste van een reeks programma's... waarin zangers en zangeressen en hun talent centraal staan. Aansluitend dus om vijf voor half tien op Nederland 2. En voor wie het aan kan, zo laat op de avond holland met de beslissing van Wim Maljaars. Deze schizofrenie-patiënt stierf in een isoleercel... nadat hij was geslopt, gestopt met het slikken van antidepressiva. Hollandok voert gesprekken met mensen die Wim Maljaars hebben gekend. En zo is dan te zien hoe het is om te leven met psychose en de allesbepalende invloed daarvan om 11 uur op Nederland 2. De lunch met Jurgen. Ik, ik geef de stellingen van verstand.nl, Felix. Een speekseltest op scholen om drugsgebruik vast te stellen... is een goed idee. Het idee van Ton Elias die komt het ook verdedigen. Heel benieuwd naar de discussie die dan volgt om half 2. Surf naar de gids.fm. Lunch dus, een interessant programma.